1 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Meeste verdachten rellen haren nog vast. Amerikaanse regering boos op CNN. En Pakistanse blasfemie-meisje onschuldig. Het weer in de loop van de middag vanuit het zuiden en zuidwesten ligt de regen. Het wordt een graad op 15. Morgen wordt het een dag met fikse regen en onweersbuien. Wel wordt het met gemiddeld 20 graden een stuk warmer dan vandaag. Enkele tientallen relschoppers zitten vandaag nog vast... na de rellen in Haren van vrijdagavond en vrijdagnacht. Het politiebureau in het Gronse dorp is vanochtend opengegaan... voor gedupeerden van de rellen. De politie is een groot onderzoek gestart naar de daders... zegt politievoorlichter Heidanes. Nou, We hebben 36 aanhoudingen verricht. 35 zitten nog vast. Daar zijn we nog druk mee bezig. Ja, en we zien ook dat massaal uh, filmpjes worden uh, geüpload. en Dat betekent ook dat wij die filmpjes... Uh, gaan gebruiken voor ons onderzoek. Uren film moeten we bestuderen. Is dat aan te geven hoeveel u al heeft gekregen? Ja, dat is, dat is ruim 2 gigabyte. Nou, dat is buitengewoon veel. Als we nou eens even teruggaan naar die avond... dan zeggen agenten bijvoorbeeld tegen de vakbonden dat er heel weinig sprake was van coördinatie. Herkent u dat beeld? Nou, ik ga niet inhoudelijk in op, op dat soort elementen van, uh, van, uh, van de zaak in Haren. Voor ons is het op dit moment belangrijk om ons te concentreren op het opsporingsonderzoek. Veel mensen hebben beeldmateriaal aangeleverd, daar zijn we blij mee. Er zijn ook mensen die nog beeldmateriaal hebben en denken dat heeft, dat, dat heeft geen nut meer. Dat heeft zeker nut. Elk beeldmateriaal willen we hebben. En we snappen dat ze ook de daders gepakt willen hebben. Maar laat ze alsjeblieft niet zelf die beelden gaan plaatsen op welk medium dan ook. Ik geef het aan ons. Op het moment dat het nodig is zullen wij het publiek maken om de daders op te sporen. Krijgen agenten ook nazorg? Agenten die het moeilijk hebben? Absoluut. We hebben een borgteam. We hebben uiteraard zorg voor onze mensen. En we gaan uiteraard inventariseren wie hulp nodig heeft. Er zijn al gesprekken geweest. We gaan dat in een groter verband gaan we dat doen. Dat krijgt veel nadruk. Er zijn ook bijeenkomsten georganiseerd met medewerkers. Het heeft veel met de collega's gedaan. Laat dat heel helder zijn. Maar we zullen uiteraard de tijd nemen om te evalueren en te bekijken wat de beelden zijn. Een bijdrage van verslaggever Matthijs Holtrop. Meegeluisterd heeft voorzitter van politiebond ACP, Gerrit van der Kamp. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat heeft u van uw leden gehoord over de situatie in Haren? Dat die buitengewoon gewelddadig, maar ook uh, spannend is geweest. Collega's hebben daar echt uh, zwaar onder druk gestaan. Uh, en hebben zich daar zo goed als zo kwaad als het ging doorheen geslagen, Geldt trouwens ook voor ambulancepersoneel. En uh, ja, ik snap dat het korps nadruk legt nu uh, op de opsporing. Ja, de politie was gisteravond in veel steden extra alert... Hè, om een herhaling van de rellen zoals in Haren te voorkomen. Sociale media deden verschillende oproepen voor een nieuw feestenronde. Kun je hier als politie op voorbereiden? Dat is heel moeilijk en dat is ook het vraagstuk... wat wij als uh, politiebond de ACP nu op tafel leggen. Het is een nieuwe manier waarop feesten georganiseerd worden... die uh, heel snel gaan, maar het moeilijk is om op in te spelen... en waarvan je de waarde ook niet precies weet. Dus uh, zowel voor het bestuur als voor politie, maar ook voor burgers is dit een totaal nieuwe ontwikkeling waar we wel naar goed naar moeten kijken. Want hoeveel eh, vindt u van het optreden van de gemeente in Haga? Heeft de politie genoeg bevoegdheden gehad? Nou ja, dat zijn dus vragen die wij nu beantwoord willen hebben in de evaluatie en de onderzoeken. Um, er zijn middelen om in te zetten, maar uh, je mag bijvoorbeeld het samenscholingsverbod het beste instellen. Alleen dan moet er wel een groot risico op ongeregeldheden zijn. En dat is steeds de vraag. Je weet niet of het gebeurt en met hoeveel. ...en of het gewelddadig wordt. En dat zijn de vraagstukken die nu op tafel liggen. Want ja, zo'n feestje kan ook goed lopen. Um, en dan is er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand... ...behalve dat je veel mensen hebt. Want van zo'n samenscholingsverbod was in Haren geen sprake? Nee, dat klopt. Uh, en er zijn natuurlijk nog andere wettelijke middelen die de burgemeester heeft. Maar dat hangt af van de informatie die er is. En dat is ook het punt. We weten niet of er uh, in zo'n grote groep mensen relschoppers zitten... ...mensen die er bewust op uit zijn om uh, de boel uh, te verpesten voor iedereen... En zoals hier gebeurd is. En daar zullen we nieuwe antwoorden op moeten vinden. Wat moet er nog meer gebeuren om herhaling te voorkomen? Nou, in ieder geval zal eh, los van de onderzoeken die plaatsvinden en de gebeurtenissen die avond... Eh, ook gekeken moeten worden eh, hoe dit zich ontwikkelt. En hoe eh, we als samenleving hiermee om moeten gaan. Want als dit ieder weekend zou gebeuren... Eh, in de zin van dat dit soort oproepen worden gedaan van Project X of andere feesten... dan zal dat buitengewoon moeilijk beheersbaar blijken te zijn. Voorzitter van Politiebond ACP, Gerrit van der Kamp. Dank u wel. We gaan even naar Den Haag. ADO tegen Ajax. Ronald van der Geert. Hoe we je verlieten? Was het 1-0 voor ADO? Dat is het uh, nog altijd door die goal van uh, Tommy Beugelsdijk. Al uh, vroeg in de wedstrijd. En eigenlijk uh, verwacht je dan dat uh, Ajax daar iets tegenover zet. Dat Ajax in elk geval mogelijkheden creëert. Maar het helftal van uh, Frank de Boer dat hij wel rond op het Haagse veld. En hij heeft eigenlijk geen antwoord op die uh, prima teamprestatie van, uh, van ADO Den Haag. Kan niet uit de duels blijven. ADO houdt de linies kort. Ja, en als ADO uh, uh, toekijkt... Dan kan Ajax niet met een hoog baltempo er doorheen komen. En kan er dus eigenlijk ook niks creëren. En komt het elftal van Mauri Stijn eigenlijk geen moment in gevaar. Sterker nog is het zelfs dreigender in de uitbraak. Als dat Ajax is met het vele balbezit dat het heeft in deze wedstrijd tot nu toe. 38 minuten dus. Ado kwam op voorsprong door die goal van Beugelsdijk en de corner van Holla. Daar waren al twee grote momenten voor Ado aan vooraf gegaan. Oftewel Ado is de meest dreigende ploeg in de wedstrijd tot nu toe. heeft nu ook het balbezit achterin. Kijkt en zoekt... naar. Maar Van Duinen neemt aan op de helft van Ajax. Kopt hem keurig terug naar Holla. Het verplaatste naar Toornstra. En zo heeft ADO balbezit. Beugelsdijk, man van de wedstrijd tot nu toe, speelt Jansen aan. Ja, dan gaat de bal terug naar de laatste linie van ADO Den Haag. En Ajax kan er eigenlijk alleen maar op toekijken. Heeft helemaal niets in de melk te brokkelen tot nu toe. Na 38 minuten staat ADO op een 1-0 voorsprong in eigen huis tegen Ajax. Ronald van der Geer. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft scherpe kritiek op CNN. De nieuwszender heeft informatie uit het dagboek van de in Libië gedode ambassadeur gebruikt. Volgens het ministerie heeft CNN het dagboek uit het consulaat in Benghazi meegenomen en is de informatie tegen de wil van zijn familie gebruikt. CNN zegt dat het in eerste instantie niet over het dagboek wilde berichten... maar dat er dingen in staan die volledige openheid verdienen. Zo zou er instaan dat er al een dreiging was... voorafgaand aan de aanval in Benghazi. En dat roept volgens de zender vragen op... over de bescherming van Stevens, de ambassadeur dus, en zijn collega's. Het Pakistanse meisje dat werd beschuldigd van godslastering is definitief onschuldig. Volgens media in Pakistan heeft de politie geen bewijzen tegen het christelijke meisje gevonden. De 14-jarige Rimsha werd verdacht van het verbranden van pagina's uit de Koran. Volgens de media verdenkt de politie een imam van het verbranden van de pagina's. De rechter in Islamabad beslist morgen de geestelijke wordt vervolgd voor het knoeien met het bewijsmateriaal. Klimsja kwam twee weken geleden op borgtocht al vrij. na haar arrestatie in augustus ontstond veel ophef. Het meisje is verstandelijk gehandicapt en kan niet lezen. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. De 244 mensen die vandaag hun woning in Nijverdal moesten verlaten... in verband met de demontage van een oude Britse vliegtuigbom... die mogen weer terug naar huis. Het gevaar is geweken, vertelt burgemeester Raven. Het ging met name om de ontmanteling. Die ontsteking die eruit gehaald moest worden... op het moment dat dat veilig is gebeurd... Dan is het gevaar geweken en uh, vervolgens is de bom uit uh, de aarde getakeld. Dat is inmiddels ook gebeurd. Die wordt op een vrachtwagen gelegd en vervolgens uh, wordt die getransporteerd naar een uh, veilige locatie waar die tot ontploffing wordt gebracht. En wat gebeurt dat dan? Nou, dat gebeurt in een zanddepot, zo'n 600 meter van de vindplaats van de bom. Tussen nu en twee uur vanmiddag wordt de bom tot ontploffing gebracht. De bom uit de Tweede Wereldoorlog werd een maand geleden bij graafwaakzaamheden ontdekt, vlakbij de oude spoorbrug over de Reggen. China schrapt de feestelijke herdenking van 40 jaar normale betrekkingen met Japan. De ceremonie in Peking, die voor donderdag stond gepland... is afgelast vanwege de ruzie over een eilandengroep. Japan heeft de eilandjes die particulier bezit waren onlangs aangekocht. China is er kwaad over, omdat het zelf de eilandengroep claimt. Japan bezette in de jaren 30 het oosten van China... en voerde daar een schrikbewind. Het Japanse leger vermoorde in Nanking... zeker 200.000 krijgsgevangenen en burgers.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 Een aantal partijen die nu hebben opgeroepen tot die boycott. hebben aanvankelijk wel deelgenomen aan de campagne. Maar ze zeiden we stappen eruit als niet aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Dat is ten eerste vrijlating van politieke gevangenen. En een andere voorwaarde was dat, dat de oppositie in de stembureaus uh, zitting zouden hebben. In de, in de kiescommissies om erbij te zijn als de stemmen worden geteld. En aan die voorwaarden is dus niet voldaan. En de oppositiepartijen zeggen dan ook dat de 7 miljoen kiesgerechtigden. vandaag beter kunnen gaan vissen of wandelen dan stemmen.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 De politie van Moskou is een strafrechtelijk onderzoek begonnen... naar de beschonken automobilist die zaterdag zeven mensen doodreed. De man ramde met volle vaart een halte waar mensen op de bus stonden te wachten. Drie van hen raakten ernstig gewond. Volgens de politie had de auto op dat moment een snelheid van zo'n 200 km per uur. De bestuurder is direct na het ongeluk aangehouden. Twee jaar geleden raakte hij zijn rijbewijs kwijt... toen hij ook al dronken achter het stuur zat. De man riskeert negen jaar cel of een werkstraf van vijf jaar en een rijverbod. In Nepal is een groep bergbeklimmers getroffen door een lawine. Er zijn zeker twee doden, een Duitse klimmer en zijn Nepalese gids. Maar waarschijnlijk ligt het werkelijke dodental nog hoger. Er worden 13 mensen vermist... en reddingswerkers hebben vanuit helikopters... de lichamen van zeven mensen op de berghelling zien liggen. Die mensen hebben de lawine overleefd. Ze zijn met verwondingen naar ziekenhuizen gebracht. De klimmers waren bezig met de beklimming van de Mansalu in Himalaya... en ze werden door de lawine getroffen in een kamp... dat op 7.000 meter hoog had opgeslagen. In Limburg zijn de wielrenners al een paar uur onderweg voor de wegwedstrijd. We hoorden eerder van jou, Gio, dat de Nederlanders de slag hadden gemist. Hoe is de situatie nu? Nou, de situatie is nog steeds hetzelfde, want we hebben nog steeds die kopgroep van 11 man. Anacoma, Anacona, moet ik zeggen, Izaichev, Cataldo, Coppel, Smukulis, Duggan en Hous. Twee Amerikanen zijn de enigen die met z'n tweeën in de kopgroep zitten. Ferrari, Buts, Lastras en Mesget, een Sloveen. En die hebben nu een voorsprong van zo'n dikke 5,5 minuut op het peloton. Terwijl ze bijna, bijna op het parcours, het aankomstparcours zijn aangekomen. En dan moeten ze nog 11 rondjes afleggen hier over dat parcours van 16 kilometers een beetje een rondje met daarin de Kouberg en de Bemelerberg. En zojuist zagen we wat het gevolg is van het feit dat de Nederlanders de slag hebben gemist. De bondscoach Leo van Vliet heeft zijn renners de opdracht gegeven om mee te gaan werken in de achtervolging. Het was voornamelijk de Engelse ploeg die die achtervolging leidde. We zagen Bradley Wiggins, de man met de bakkenbaden. De toerwinnaar zagen we op kop rijden. We zagen Mark Cavendish op kop rijden. Maar de Nederlanders die kwamen ook massaal naar voren. Zodat het helemaal oranje zag aan de voorkant van het peloton. Nu zijn de koplopers op het lokale. ...lokale circuit aangekomen. Ze zijn in de afdaling van de Bemelerberg... ...om het zomaar te noemen, in de richting van Valkenburg. De dalemerweg. dan draaien ze dadelijk beneden... ...op het Gendelplein naar links, die scherpe bocht... ...en beginnen ze aan de eerste beklimming van de Kouberg. En dan komen ze voor de eerste keer door langs start-finish. Met die voorsprong dus van 5,5 minuut. Natuurlijk, er is niks aan de hand. De finale moet nog beginnen. De controle is daar in het peloton. Want deze voorsprong, daar maken ze zich in het peloton niet druk om. Gio Lippens... En we gaan nog even naar Ronald van der Geer. Heeft Ajax het nog steeds moeilijk in Den Haag, Ronald? Hartstikke moeilijk. 1-0 is nog altijd de stand voor ADO Den Haag. We gaan richting de rust. Makly zal denk ik wel een minuutje bijtrekken. Want Serrero heeft een tijd op de grond gelegen. Geblesseerd, vervangen door palsen. Maar Ajax kan geen vuist maken. Is eigenlijk in de laatste minuten niet verder gekomen dan een schot van afstand van Babel. Dat hoog over de goal van Swinkels ging. Ja, Nado speelt het spelletje goed. Speelt met het team. Houdt de linies kort. En Ajax is niet in staat om de bal makkelijk te laten rondgaan. Om echt iets te creëren en maakt nu een foutje met Erik. Zit een van vandoor aan de linkerkant. Gaat nu een voorzet geven. Ja, glijdt uit op het moment dat hij die voorzet wil geven. En dan wordt de bal wat ongecontroleerd uit het strafstopgebied van Ajax. Weggewerkt door Nicolas Moisander. En op slag van rust mag Ado dus nog halverwege de helft van Ajax een in ingooi gaan nemen. Super SEPA heeft daar logischerwijs niet zo heel veel haast mee. Wat een mooie middag is het voor Ado op deze manier. En met name voor die Tommy Beugelsdijk. Die dus vandaag voor het eerst in de basis staat als centrale verdediger. En toch maar mooi die kopbal had op de corner van Holla. Ingooi richting Van Duinen. Wordt verwerkt door Ajax. Door Mooisdander. Maar die komt ook niet verder dan weer een trap over de zijlijn. Waardoor Ado weer mag gaan ingooien. Op slag van rust dus. Inderdaad, een minuutje is erbij gekomen. Daar is inmiddels al een halve minuut van voorbij. Als Super Sepa ingooit. Richting Poupon. Tussen twee man in. Komt niet in balbezit. Scheunen dan namens Ajax aan de rechterkant. De Jong moet aannemen. Kan de bal wel binnenhouden aan de zijlijn. Maar inleveren bij Beugelsdijk. Die op zijn beurt weer inlevert bij Doelman Swinkels. Die dus de geblesseerde Coutinho vervangt. Lange bal van Swinkels Is ook erg lang onderweg. Maar uh, kan ingeleverd worden bij uh, Makkely. Het stadion gaat uh, staan en applaudisseren voor ADO Den Haag. Dat uh, gaat rusten met een 1-0 voorsprong tegen Ajax. Ronald van der Geer. En we blijven nog even in Den Haag. Want uh, in Den Haag zit uh, John Bakker bij de ANWB. Met uh, drie files Mark. En die staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Bij Amersfoort Noord twee kilometer. Na een ongeluk op de A28 van Hogeveen naar Zwolle. Bij Zwolle Noord 3 kilometer. Daar zijn drie rijstroken afgesloten. En bij de werkzaamheid op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Bij Gilze ook daar 3 kilometer. Nog een keer de hoofdpunten. De meeste verdachten van de rellen in Haren zitten nog vast. De Amerikaanse regering is boos op CNN. En het Pakistaanse blasfemiemeisje is onschuldig. Dit is radio 1. Max. Welkom bij de kerstconferentie. hier over de Live vanaf het WK-wielrennen in Valkenburg. Het is een goed stel, hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, Valkenburg. Valkenburg aan de geul, moet je erbij zeggen. We zitten in Zuid-Limburg. Ja, Zu Zuid-Limburg, Valkenburg. Dat het decor is dus van de wereldkampioenschappen wielrennen. Later in deze middag, in de, echt ver in de namiddag, is de finish van uh, de wedstrijd om de wereldtitel bij uh, de Mannen. Gisteren hebben we het glorieuze moment mee mogen maken van uh, het behalen van de wereldtitel door Marianne Vos. Onze Marianne Vos. Druk was natuurlijk groot op haar verre schouders. Wereldkampioen worden in eigen land. Ja, olympisch kampioen, dan, uh, dan ben je wel favoriet. Maar maak het maar eens waar. En dat deed ze. Dus Valkenburg sluit haar voor eeuwig in het hart. Valkenburg. De geboorteplaats van oud-minister Camille Ehrling. Zijn vader is hier geloof ik burgemeester vandaag de dag. Ook de plaats waar Marion Lambrix, onze opera -zangeres, is geboren. En niet te vergeten van Rabo prof Mark Lots. Die heeft hier ook nog de wieg laten staan. Rob Ruijg, zegt Geo Lippus, zo. En uh, zegt de naam Chef Diederen jou wat? Uh, Jazeker, je... absoluut. Want jij bent een Limburger? Ja, man. ik ben een Limburger, ja. Geo Lippens, ja Chef Diederen, ik zeg het erbij voor wie het dan niet, uh, niet weet. Dat is uh, de troubadour, de zanger van het prachtige Limburgse lied. Hij is uh, ondanks uh, overleden. Maar die, uh, die mooie regionale zangteksten blijven natuurlijk tot in lengte van jaren voortduren. Geo Lippens, radiostem. Uh, u hebt hem uh, deze sportzomer veelvuldig gehoord in de Tour de France. Uh, vanuit Londen, de Olympische Spelen... Gio is te gast. De vliegende keeper Jules van der Wart is op pad. Op het terrein hier in Valkenburg. Waar we met de Max-Perstribune zijn neergestreken. Het antwoordapparaat waar u als vanouds terecht kan hoort u ook. Vragen en klachten over de media. 035 677 6001. En deze week gaat het over verengelsing. ...in de Nederlandse media. Vanavond in de winner is... ...The Voice Kids. Dit is The Voice of Holland. De Blind Audition. Goedenavond, welkom bij Strictly Come Dancing. Het zijn niet alleen deze programmatitels die verengelsen... Ook uh, de programma's zelf bevatten tal van Engelstalige woorden. Is dat een ontwikkeling? Is het erg? Kan het kwaad? Zou mijn uh, schoonmoeder gezegd hebben. Daar gaan we over praten met historische taalkundige Nicoline van der Sijs. Reacties op deperstribune.nl of uh, via Twitter, hashtag uh, Veel plezier dit uur. GioLippus, we je al uh, wat langer uh, dan... Uh, uh, laten we zeggen in 1, 1,5 minuut. Hè, want je bent altijd maar kort op de zender. Even vertellen wat gebeurt er gebeurt op een WK wielrennen bijvoorbeeld. Maar ja, wie is Gio Lippens? Dat zouden wij wel eens willen weten. <laughs> Kunnen we een etiket op je voorhoofd plakken? Nou, probeer het maar eens. Ja, ja zelf niet een gedachte erbij. Uh, ja, uh, wieloverslaggever op dit moment. Uh, ja. Enthousiast. Ik, ik, ik hoor nu weer de helikopters boven ons. Kijk, we kijken naar het televisiescherm. En weet dat de renners uh, een metertje of honderd achter ons uh, langskomen voor de eerste keer hier. Ja. Maar dan gaat mijn hart toch altijd wel weer wat sneller kloppen. Ja, voor de eerste keer. Dus je hebt nog een lange middag uh, te ja. gaan. Is dat, dan, is dat dan wel interessant om te weten hoe zo'n eerste omloop gaat? Of denk je van nou ja, dit is nog zo vroeg in de koers? Nee, het is nu echt nog veel te vroeg in de koers. Hè, want we hebben die kopgroep van 11 man. En dan weet je wel. Dat dat peloton langzamerhand die achterstand gaat, uh, gaat inlopen. Ja, de finale, de laatste twee ronden verwacht ik zelf. Dat het dan echt verschrikkelijk hard zal gaan. Ja, en had jij al een, heb jij een favoriet? We hoorden Jan Janssen ja. het vorige uur zeggen Oscarito. En toen dacht ik, oh ja, dat is Freire natuurlijk. Ja, maar toen dacht ik, ja, Oscarito die lag net heel vervelend op de grond. En uh, omdat hij al in de Tour zo hard gevallen is. Uh, ja, dat zijn toch nooit dingen die echt gaan motiveren. Dus ik twijfel hoor aan Oscar Freire. Misschien wel die andere sprinter, Tom Bone. Uh, want het is een parcours natuurlijk met die Kouwberg, hè, elf keer. Maar Tom Bonen moet dat in principe kunnen. Uh, aan de andere kant denk ik ook wel weer Philippe Gilbert, andere Belg grote favoriet, hoor, voor mij. Ja, nou ja, het is een peloton vol, uh, vol, vol kanonnen natuurlijk, hè, wat je hier langs ziet komen. Echt geweldig. Garens, uh, daar, daar kun je ook meteen rekening mee gaan houden. Ja, we, we, Sagan, we kunnen al die namen op gaan noemen, maar dat ja. komt vanmiddag ja. wel, hoor. Zeg maar, hoe, hoe uh, ben je ooit in de sportjournalistiek uh, verzeild geraakt, terechtgekomen? Hoe gaat dat? Ik uh, ben gewoon keurig in Tilburg uh, ben ik opgeleid als journalist. Dan nou had je nog niet de school voor journalistiek, maar je had een krantencombinatie: de Brabantpers, Brabants Dagblad, uh, uh, Nieuwsblad van het Zuiden, uh, Eindhovense Dagblad, die, die, hadden, die hadden zich gebundeld. Die hadden een opleiding voor twaalf uh, leerlingjournalisten. Want ik was twee keer uitgeloot voor de school voor journalistiek in Tilburg. Dus ik, ik wil per se die journalistiek in. En toen kwam ik daar terecht en uh, nou, zo ben ik opgeleid. Eerst niet in de sport terechtgekomen. Maar in 1984, het jaar van de Olympische Spelen in Los Angeles... ben ik voor het eerst in een regionale uh, sportkrant ben ik gaan werken in het noorden van het land. In uh, Emmen, in Drenthe. En uh, een, jaar, een jaar of twee later zat ik bij het AD. Ja, en toen dan, begon het allemaal. Het, nou ja, toen begon het allemaal. Maar dat is nog allemaal schrijvend werk. En dit, ja. wat je vandaag de dag doet en al jaren doet, is vertellen op de radio. Ja, ik werd ooit gevraagd door de Vos, uh, illustre voorganger uh, bij de NOS. Die was toen nog radiocommentator, deed atletiek. Ik deed ook atletiek, maar dan voor de krant. En die zegt tegen mij, zou jij met mij niet eens een keer samen uh, commentaar willen geven? Als een soort tweede man. Nou ja, ik had nog nooit de microfoon in mijn handen gehad. Dus ik denk, nou, ik vind het wel leuk om te proberen. Eén keer geloof ik samengewerkt met Siert... tijdens uh, de Fanny Blankers-Koen, uh, de FBK Games. Dat heette toen nog de Adriaan-Paulen-memorial in Engelo. Hier... Ah, Zeker. En uh, een maandje later was Siert weg. Want toen uh, begon RTL Veronique met uitzenden. Ah, dus Siert had gewoon zijn eigen opvolger gezocht. 1989 zitten we dan ongeveer, hè? denk ik. Ja, ja, precies 1989, uh, ja, exact. Ja, toen begon Veronique. Gio uh, schrikt niet... Je bent pas 54, maar dit is een overzicht van de carrière. Radio, NOS op 1. MOS Radio. De juist kwam iemand binnen van de marathon. Dat had niemand meer verwacht, omdat de marathon inmiddels al drieënhalf uur geleden gestart is. Maar toch kwam er zomaar ineens een dame binnen. De tijd vliegt. Het is alweer na drie de laatste uur van deze uitzending van Langs de Lijn bij het Nederlands Kampioenschap. We zijn nu echt in de finale, Sebast. En dan uh, moet je wel goed kijken, want het gaat heel hard, Gio, nu, hè? Ja, het gaat heel hard. Dan kun je maar beter gewoon met een radiootje tegen je oren... aan de rand van die Champs-Élysées staan en dan maar meeluisteren. Kijken wat er allemaal gebeurt. Dan zie je ze eens in de zoveel tijd uh, passeren. Zo gaat dat, uh, Gio. Dat is dan ineens uh, in een luttel aantal seconden... een hele periode die voorbij komt. Um, je gaf net aan, ja, ik wilde de journalistiek in. Ik uh, was schrijvend journalist. Ik kom dan bij toeval, hè, mag het zo noemen... Hoewel onze oude baas Fergie de Groot zei, dat is geen toeval. Nee. Het gaat zo als het gaat, maar desondanks bij de radio. Uh, en dan uh, word je sportjournalist op de radio. Uh, mag je dan ook uh, je eigen specialisme kiezen? Of is dat wat, wat je toevalt op een bepaald moment? Dat is inderdaad wat je toevalt. En omdat ik atletiek deed voor de krant, werd ik ook atletiek uh, commentator bij de NOS. Uh, dus dat heb ik jarenlang gedaan. Tot 19... Nee, veel langer trouwens. Maar in 1992 op de Olympische Spelen zat ik als atletiek verslaggever. En uh, toen uh, kwam uh, de mobiele telefoon ineens op. En uh, toen was er een uh, Olympische koers uh, van de dames, Leontien van Moorsel en Monique Knol, die elkaar het licht in de ogen niet gunden. En diezelfde Ferry de Groot waar jij het net over had... Je had het idee, ga jij nou maar eens met een mobiele telefoon bij Piet Hoekstra, de ploegleider staan, de bondscoach, en maak maar gewoon iets. En ik heb daar toch wel uh, van nabij meegemaakt hoe de dames elkaar zo wat uh, van de baan reden en Hoekstra ontplofte. En een jaar later zat ik in de Tour. Ja, oké, okay, zo kom je in de Tour en dan wordt, dan wordt iets wat uh, min of meer bij toeval, laten we dat maar het woord maar vasthouden, uh, begonnen is, wordt echt je, je, je passie. Maar wat is de passie voor wielersport? Ik bedoel, waar komt hij vandaan? Wat, wat houdt jou bezig in deze tak van ja, sport? Ja, die, die komt echt van heel lang geleden. Ik ben hier geboren in Limburg, niet zo ver hier vandaan in Hoensbroek. Kilometers of 20, 30 hier vandaan. En uh, mijn vader was, was echt een enorme wielerliefhebber. Hij uh, heeft vroeger zelf ook een blauwe maandag gekoerst. Mijn had je toen nog. was een prachtig fenomeen. En uh, wij volgden echt alles wat met wielrennen te maken had. En aangezien je hier in Zuid-Limburg uh, Nederland 1 niet eens zo goed kon ontvangen, maar wel de Belg... Volgden wij alles op de Belg. En, uh, dus dat is echt met de paplepel ingegoten. Ik ben zelf uh, twee jaar lang heb ik gefietst als junior bij de NWB, de Nederlandse Wielrenbond. Dat is de Wilde Bond hier in Limburg. Want die hadden koersen. Je hoort niet bij de KWU, Je hoorde de officiële... niet bij de KWU. Nee, dat was juist de Nieuwe tegenhanger. De en dat was juist zo mooi, want die organiseerde wedstrijden bij ons in de buurt. Dus ik kon overal op het fietsje naartoe en daarna weer op het fietsje terug. Ja, en op die manier is dat, dat, dat wielrennen is altijd wel blijven hangen van daar wil ik nog wel eens een keer iets mee gaan doen. Maar mensen kennen jou ook als verslaggever van uh, de verrichtingen van Sven Kramer en consort, hè, van het schaatsen. Het schaatsen, ja. Ja, en dat is nou echt weer zo'n, uh, nou, ik uh, wil niet zeggen een noordelijke een sport. sport. Bij, maar in ieder geval van ver boven de grote rivieren. Ja. Ik moet zeggen, uh, zet mij niet op schaats. Je kunt me zo op mijn fiets zetten. En dit rondje hier, dat vind ik nog wel leuk om dat te rijden. Niet mee te rijden, want dat tempo hou ik absoluut niet bij. Maar op de schaats moet je me niet zetten, want dat ziet er niet uit. Ik heb het wel de laatste weer eens geprobeerd op de Jaap-Edebaan. Uh, vlakbij waar ik nu woon. Maar... Dat is echt niks. Maar ik vind schaatsen wel een prachtige sport. En het heeft natuurlijk wel veel raakvlakken met wielrennen. Ja, dat hoor je vaak natuurlijk. Hè? Een wielrenner kan schaatsen en een schaatser kan goed exact. wielrennen. Dus dat, Duursport. Daar, daar, daar, zit wel, daar zit wel overal. Ja, alleen schaatsen, dat gaat, draait altijd maar om die klok. Dat is, dat is misschien ook wel weer het grote nadeel. Daarom vind ik marathon schaatsen bijvoorbeeld. Daar gaat mijn hart wel weer sneller van kloppen. Want dat is weer een pelotonsport. Ja, maar dan is de vraag, waar draait dit bij het wielrennen om voor jou? Tactiek. Uh, avontuur. Iedere wielrenner maakt altijd iets mee. Ik zeg altijd zo van als je bij een voetbalwedstrijd zit en niks te nadelen van onze voetbalcollega's, maar je zit op de tribune, uh, vraag maar eens na afloop aan een speler, wat heb jij vandaag meegemaakt? Dan zal die zeggen, ja, ik kreeg een schop voor mijn poten of uh, slechte voorzet. Een wielrenner, iedere wielrenner, iedereen van die 189 man die in de Tour de France van start gaan, die heeft iedere dag een verhaal. En dat vind ik het mooie van het Maar dan zal die uh, uh, voetbalverslaggever tegen jou zeggen, de Ronald van der Geers, gewoon dat is nu een actie bij Ado Ajax. Uh, die zal zeggen: ja, en Gio zit naar een monitor te kijken. Die ziet uh, uiteindelijk renners pst, voorbij komen. That's it. En ik heb een view waar je u tegen zegt. Ja. En ik kan letterlijk uit eigen waarneming vertellen wat ik zie. Daar heeft u volkomen gelijk in. En dat is inderdaad wel de grootste frustratie, denk ik, van iedere wielervolger. volgen. Want ga maar naar al die jongens van de kranten die hier achter ons in het perscentrum naar een groot scherm zitten kijken bij elkaar. Die zien ook niets van de koers. Behalve dan wat we allemaal op tv zien. Maar je maakt er wel een verhaal over. Wat ik wel mooi vind, is dus het verhaal erachter, het verhaal van die mannen. Overigens. Dat blijft natuurlijk het mooie van stadionsporten. Dat je het echt allemaal kunt zien. Daarom was Atletiek ook zo mooi. Dat kun je allemaal, ja, tot in de finesse kun je dat volgen. Ja, maar voor Ronald van der Geer wordt het makkelijker om sfeer over te brengen. Omdat hij in een sfeer zit waar hij getuige van is. Met zijn ogen en zijn oren. Met al zijn zintuigen. En jij zit in een vrij steriele cabine. Ja, maar ik kan mij enorm inleven. inleven? Ja, ja. Want dat is wel iets. Zelfs als ik bij wijze van spreken in een commentaarpositie uh, zit. Uh, en ik zit bijvoorbeeld ergens in een hokje en uh, ik hoor alleen. Dan zet ik het geluid van die koers zet ik hard. Hè, want je krijgt het geluid mee natuurlijk. Ja. En dan krijg je alles mee. En ik heb ja. natuurlijk het voordeel gehad. Ik heb jarenlang, acht jaar lang, op de motor gezeten. In alle klassiekers, in de, in de Tour. Ja, maar ja, als je ergens weer ja, meemaakt. Dan moet het daar zijn. Dan ja, ruik je het, dan ja, voel je ja, het. Je ja, ziet ja. het. Je, je voelt bijna de pijn van die renners. Nou ja, dat, dat, lijkt, mij, dat lijkt mij de ultieme droom van iemand die sportverslaggever is dus op de radio dat hij één keer mee mag achter op de motor. Iedereen die vroeg het ook in die tijd van... mag ik alsjeblieft ja. een keer aan jouw plaats op de motor? Maar ja. Hoewel dat ook volgens mij een heel angstig avontuur is. Nee. ja, dat... nou ja Op een motor langs een hellingen het, uh... en ravijnen. Ja, Sommige mensen die, die, die hebben daar wel angst voor. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb nooit angst gehad. Ik ben overigens ook één keer echt goed gevallen... met een motaar in de ja. Tour. Uh, de motaar moest naar huis met een verbrijzelde voet. Uh, ik kom weer verder twee dagen later... Ja. toen de motor gerepareerd was. Het lag niet aan mij, maar het lag aan de motor... Ja, en eerlijk gezegd, zelfs daarna heb ik geen moment angst gehad. Ik ben toen bij Guido van Kalster, die hier ook weer actief is als neutraal materiaalleverancier. Maar dan, ja, dan zit je achterop de dag daarna en dan... Ja, dan onderga je het gewoon. We gaan weer. naar de actualiteit, Gio. Wat is jouw belangrijkste sportnieuws van deze week? Het belangrijkste sportnieuws van deze week? Nou, het belangrijkste moment vond ik eigenlijk het droevigste moment ook, meteen. Die drie minuten voor tijd bij uh, Dortmund tegen Ajax. Die goal van die Duitsers, ja, je weet het, hè? Harry Lineker heeft het ooit gezegd. Hè? Ja. ja, ja, ja, ja. Wat zei die? Nou, volgens mij, van uh, een voetbalwedstrijd duurt 90 mm. minuten en ja. op het einde winnen de Duitsers. Ja, nou, luister maar. Komt de het bal, zelfs op het gebied. Nou, daar komt hij. Lewandowski, Lewandowski 1-0. Daar is hij dan toch, en zo blijft het dan toch. Een Killer die Poolse spits van Borussia Dortmund. Deze sluitmoordenaar weet wanneer hij moet toeslaan. Namelijk kort voor het sluiten van de markt. En zo krijgt Ajax toch een doelpunt tegen. Lewandowski is de man die Dortmund dan toch op een 1-0 voorsprong zet. Ja, het is ernstig. Maar ja, je kunt ook zeggen... Volgende week weer een wedstrijd. Nee, natuurlijk. Dat volgende week weer een wedstrijd. Maar ik vond het vooral jammer. Ik hoorde gisteren iemand zeggen. Ajax speelde voor het eerst weer zo avontuurlijk. Uh, ze spelen gewoon. Ja, ze, ze ja het was een leuke herzellen. wedstrijd. Het was een hartstikke leuke wedstrijd. En dan is het jammer als je drie minuten voor tijd het handig handen geeft. Ja, dan heb je. Ik had er als kijker ook de pest over. in. ik dacht, verdorie. hadden ze nou maar één punt gehaald. Hè. Het, had, het had gekund. Het zat erin. Van, nou ja, het is gebeurd. Wij zijn een oude bekende van jou. Wij, dat is de Keep van Max. Gisteravond al aanwezig in Maastricht. Want de hele regio viert feest. Hè. Peter Winnen? Ja, geweldige ja, rendement. Een mooie kerel ook, ja. Zeker, uh, man die al bedwongen heeft. Een, een fameuze uh, tourvertegenwoordiger namens Nederland. Die Peter winnen ja, dat is een man die meer kan... Uh, die ook uh, cultureel begaafd is, kan schrijven. En gisteravond zagen wij de mensen van uh, Max... die hier uh, vandaag uh, aan de slag zijn, hem in actie... in samenwerking met het Limburgs Fanfare Orkest. Comme toujours... Het vertrek gedemareerd, Ver voor de meute in het stille land Dans ik mijn tango van de solitude Verstand op nul, ik ben op weg naar niets Een avontuur ver voor de uitzending Alleen op pad, een vuur van eenzaamheid Alleen in het gat van de vergetelheid Ik houd het meest van het zacht weermoedig zingen van de banden Moi, le numéro 61, vluchter van het eerste uur, een windzucht raakt mijn trommelvlies, het verdwaald applaus van slechts één mens, geef mij het urmen van een derailleur, het knisperen van een spaak, de murmelende tijdelijkheid, maar het meest van al houd ik van het zacht weemoedig zingen van de banden. Van Varenorkest, gisteravond gewoon om 7 uur in Maastricht. Dat was de plaats om er even te zijn. Het herdenkingsplein. Bloosmuziek, ging... zijn. Ja, wij muziek Ja, bloosmuziek, geen Ja, weet je, en, uh, dat, dat is mooi. Het is, uh, het is niet wat een opkomst uh, dat je zegt, goh, André Rieu komt zeker. Hier stond een groepje mensen, maar het was heel, uh, heel aardig en indrukwekkend. En vooral die Peter Winnen gewoon lekker op zijn gimpjes. Dat is wel heel mooi. Ook. En dan het geluid van de banden. Hè? Wat vind je als renner mooi? Het geluid van de spaken, van de banden, het zuizen. Heb jij een geluid wat je, wat je Het ratelen, ratelen van een versnellingsapparaat. Dat op het moment dat er op- of afgeschakeld wordt. Dat vind ik ook altijd mooi. Dat hoor je. Op het moment denk... dat je naast een renner rijdt en dan... Dat, dat is prachtig. De wielergeluiden uh, Ze zijn uh, in volle omvang. Zul van der Wart geluiden. Geluiden, ja, de stadionspeaker Noem ik hem gemakshalve maar even. Het zal wat anders heten bij het wielrennen. Waar ja, is... ben jij nu? Ja, ik ben uh, in een ruimte 200 meter voor de finish. Daar staan een 30 uh, supporters die elkaar altijd tegenkomen, waar ook de wereld. En die gaan echt uh, de, wieler, uh, de WK's uh, achteraan. En ik sta met Eddie van Eijken, wethouder uit de Hij is één van die uh, fans. Eddie, uh, ja, wat heb je er allemaal voor over? Want jij bent bij het WK in Amerika geweest, Australië, waar al niet? Nou, uh, sinds uh, 92 ben ik nou ieder weer kampioenschap geweest, ongeacht waar het is. Dus toen zijn we ook in verre landen geweest. Maar wat we voor over hebben is dat het vaak een prachtige wedstrijd is. En het is toch samen met de Tour de France, zei het iets lager gekwalificeerd als de Tour. Maar het is echt het toppunt van het wieler jaar is het. Wat is dan jouw hoogtepunt? Want jij bent hier uh, ja, in 1998 ook al geweest. Maar uh, waar ben je niet geweest? Ik ben uh, in Colombia geweest, in Amerika geweest, Sicilië. Ja, en ook gewoon in België en in Nederland. Dus ook, dat is ook, meestal gaan we daar naartoe met die hele groep van ongeveer 30 mensen. En dan uh, boeken we meestal een gezamenlijk hotel. Nou, in Valkenburg hoeft dat natuurlijk niet. En dan gaan we daar, dan hebben we altijd hele gezellige weken Of ja. soms doen we er wel eens één of twee ja, dan, dagen ja, erbij extra, maar meestal ook niet. Meestal we het gewoon de uh, gewoon gezelligheid En dat is natuurlijk voor de sport wat we gaan. En ja, wie er dan wint, dat is niet zo belangrijk. Want wat dat gehad zijn we natuurlijk van uh, 85 en zoetermelk nog zien winnen. En sinds die tijd hebben we natuurlijk niks gehad met de profs. Maar waar heb je dat wielervirus opgedaan? Ja, gewoon als, uh, als schoolkind gewoon met de te lezen wat je de Nederlanders zag. En uh, op de radio vroeger en wat later op televisie. En daardoor vind ik het uh, van de sporten vind ik het, uh, wel de mooiste sport. Ja. Normale mensen gaan gewoon thuis op tv kijken. Maar jij gaat gewoon overal het Maakt niet uit waar ze zijn. Ja, maar goed, kijk ik kijken tussendoor wel op tv ook natuurlijk. Maar toch die sfeer en de wedstrijd echt volgen. Dan weet ik dat je er echt zelf bij moet zijn als dat kan. Maar praat je wel eens met die renners? Zelden. Heel zelden. Soms met Erik Dekker of zoiets wel eens gepraat en zo wat. En heel zelden met die renners en zo wat. Nee, daar is betrekkelijk weinig contact mee. Maar dat geef ik ook niet hoor. Het gaat meer om de gezelligheid wat en je komt overal elkaar KBT. Het gaat ook wel om de sport hoor natuurlijk. En, uh, kijk, je gezelligheid zoekt, dan kan je er eens goed thuisblijven. blijven. Maar uh, het gaat ook vooral om de sport, dus dat je de sport goed volgt. En uh, ja, je er een plezierige dag door hebt. Ja, en hier aan de finish kun je het goed volgen, want het zijn gigantische schermen. Dus, uh... Het is dan goed, veel schermen enzoat. En de verzorging is verder hartstikke goed voor de mensen enzoat. En nou, het is lekker weertje wel. dus dat is echt uh, prima te doen hier zo. Dat bevalt ons ontzettend goed. En het is een leuke sfeer tussen die Nederlanders en de Belgen natuurlijk. Die, die Belgen zijn ook heel, heel plezierige supporters altijd. Ja. Veel plezier verder. Dankjewel. Succes met de uitslag. Zomaar een van de, de honderdduizenden fans naar Limburg, naar Valkenburg gekomen... om het WK wielrennen mee te maken. Vandaag, maar ook in de afgelopen dagen. Gio Lippens te gast op de perstribune van Omroep Max. Gio, je hebt al uitgelegd, allerlei sporten zitten in je portefeuille. Wielrennen is toch een, een passie, de passie. Uh, daar ben je ook heel bekend door geworden. We hebben wat voorgangers uh, van je bij elkaar gezocht. Dan weet je in welke traditie je staat. Parnal is hier in tweede positie achter Graaf en gaat op een afluisteren. Een aanval van de Balag Hendricks, een geweldige aanval van Hendricks. Nou, deze overwinning, daar had hij van gedroomd, daar had hij zijn zinnen opgezet. De armen voor de ogen, hij kan het haast niet geloven, kijkt achterom. Nu gaat hij over de strijd komen. Wees gerust, mensen in Nederland, als we hadden gedacht dat, er, dat het een bedreiging zou zijn voor de Nederlandse klimmers. Paolo Ferreira kan niet klimmen, hij rijdt hier in het achterliggende groepje. Aan de leiding, in ieder geval de Nederlander op dit moment. Jan van Houwelingen in 1 uur 19 minuten 58 seconden. Janne Nijdoom gaat zijn tweede etappe zegen pakken hier in kap. Wat een finale. Ja, dat is duidelijk. Het is uh, polverschuren. Paul polverschuren Paul die hier gaat winnen. Ja! Jan ja! Krekels, geweldig! Onze grote vriend, Jan Krekels heeft het dan toch geworden. Jan Krekels, ja, daar heb ik visioenen van 1971. Die zit hier vlak in de buurt, hoor. Jan Krekels. Ja, zeker. Die ja. Zat van de week zat hij nog bij L1, de lokaal, of de regionale omroep hier ja. in Limburg. Zat hij live hier in Valkenburg in de uitzending. Weet je, ik was toen trouw Radio Tour de France luisteraar. Bestond, ja, het bestond net. En Theo riep toen op de radio, Jan, nou wat, je, wat je net hoort... en Jan Krekels was nog een wielrenner, die, uh, die haalde een overwinning... zelden, maar hij haalde de overwinning voor zijn moeder natuurlijk. Hè? Ja, prachtig. Weet je, zo ging dat toen. Ja, en dat zeiden ze ook altijd. Ja, dat nou, ja, is voor ook. mijn moeder, dat ja, ja. is voor ons moeken. Hè? Zeg maar, Alain uh, Miesbouwman, toch de vraag... welke stemmen hoorde je op de lopende band? Ja, oh, Harry Jansen, uh, Leo Driesse, Jacques Chapelle, uh, Theo Komen, uiteraard. Um, Man met vlinderstrek... Was het Jan de het Jan natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Ja. Pieter Storms. Hé, hey, Pieter ook Storms een, een natuurlijk. Eén ja, jaar. Ja. We missen eigenlijk alleen... Ja, allereerste... Heinz Bakker Heinze. hebben we ook nog. Bakker. Heinze Bakker. Maar we missen de nummer één. De echte nummer één, 1938. Hè. Okay. Han Holland. Oh, natuurlijk. Hij ja. Ja. was de eerste ja, ja. die op de radio verslag deed... van dit WK in Valkenburg. Long time ago, hè? Ja, je zit dus wel even uh, in, een, in een traditie. Heb jij voorbeelden in, in verslaggeving van mensen die zeggen, nou, daar, daar hoef ik niet op te lijken. Maar ja, dat, dat vond ik wel goed. Ja, nou, ik vond Theo Komen vond ik geweldig. Uh, juist omdat hij uh, iets kon maken van niets. Uh, dat, dat schilderen, hè, met woorden. Uh, kijk, de luisteraar is, is, is blind. En jij maakt een, jij maakt een schilderij voor een, uh, voor een luisteraar. En Theo Komen kon dat natuurlijk als de beste... Het punt was, nou ja, goed, dat weet iedereen, dat Theo af en toe wel eens een beetje met de waarheid uh, aan de haal ging. Uh, en dat hij het soms wel eens wat mooier maakte dan het was. En ik weet nog dat ik een van de eerste keren in de Tour de France op de motor zat. En een verhaal wel een beetje iets mooi, te mooi inkleurde. En dat ik van Ferry de Groot, die toen regisseur was, aan de andere kant van de lijn hoorde. oh Lep lipjes, we kijken allemaal mee. Ja, vandaag de dag. Dus doe, nou uh, doe nou maar rustig aan. Doe nou maar niet te overdreven. En kijk, de tijden zijn totaal anders. Theo Komen werkte in een tijd dat, dat radio het, het leidende medium was. En dat tv er een beetje bij was. Ja, nu is het totaal andersom, natuurlijk. Ja. Wat, en dat wat, is wel eens jammer. Wat kenmerkt, denk jij, een goede toegeslaggever? Um, ja, kennis van zaken moet je sowieso hebben. Je moet een verhaal kunnen vertellen. Dat, dat, dat vind ik heel erg belangrijk. Net zo goed als een schrijfingsjournalist gewoon. Ja, een mooie pen moet hebben, vind ik dat je... voor de radio ook wel het verhaal een beetje mooi moet kunnen vertellen. Uh, en ik blijf daarbij. Je moet passie hebben. Je moet, je moet in ieder geval enthousiasme kunnen tonen voor je sport. Maar dat hoor je natuurlijk overal. Dat hoor je bij het voetbal. Dat hoor je bij alle sporten. Waar mensen in zitten die iets met die sport hebben. Dat mag er best wel van afspatten, vind ja. ik. Uh, en en soms, uh, soms gaat het mis. Uh, heb je een blooper voor handen? Dat je denkt van... oh ja, dat is mij wel gebeurd. Nou ja... Toevallig waar we het eerste uur even over hadden, dat kwam er nog niet helemaal uit, maar dat was geen Wevelgem onder in tribune. Uh, er was iets verkeerd gegaan met de productie, er was geen commentaarpositie voor mij geregeld. En ik zag dus niets van de aankomst. Ik keek alleen tegen de kuiten aan van de mensen die op de tribune zaten. Ik had een monitortje en er scheen de zon in. En er waren twintig man weg met allemaal grote namen. Museo, het uh, noem ze allemaal maar op. Ja, ja. En een onbekende Fransman won. Ja, en dan, dan sta je echt met de, met de ja. mond vol tanden. Dan weet je het niet meer. Zeg, we hebben een winnaar en u hoort later wie het is. Ja, nou ja, ja dat moet je dan eigenlijk is. wel zeggen. Dat gebeurt ja. gelukkig nooit meer. Zeg, uh, ik bedoel, wij zijn allebei van de radio. Ik heb het nooit zelf geambiëerd, televisie. Maar het nee. kan, het kan maar zo gebeuren. Nee. Ik heb het ook nooit geambieerd. In de zin, ik heb, ik heb wel uh, in het management uh, bij TV uh, een, een, een blauwe maandag, om het zo maar even te zeggen, uh, gewerkt. Uh, maar om voor die camera te zitten, ik heb dat nooit geambieerd. Ik vind juist ook radio, dat, dat, wat ik net ook zeg, dat schilderen, dat, het is het medium van de verbeelding. Dat vind ik fantastisch van radio. En uh, daarnaast is ook nog eens een keer het is wat meer low profile. Ik hou daar wel van. Ik hoef niet zo nodig. Jij kan uh, gewoon hier door Valkenburg lopen. en uh, Ik bedoel, Mart Smeets hoeft hier zijn gezicht te laten zien. Hij is er. Ja, maar die kan niet op een terras ja, gaan zitten en nee. lekker even een koffie bestellen. Dat doet hij wel en dat, dat, ja. dat kan ook wel. Mensen maar beginnen maar toch, het, is, uh, het is niet leuk. Ja, mensen kijken kijk je, je aan, je. mensen beginnen vervelende hmm. dingen te roepen. En, uh, ja. en ik weet, macht heeft er echt wel last van. En dat, dat, dat lijkt mij heel vervelend. Ja. Maar ja, Mart heeft ook een beetje last misschien van zichzelf. Ah. Ah, het is en wel Mart, hè? TV-ego, dat hoort mag, ook wel hè? weer allemaal ja, bij elkaar, wel. natuurlijk. Ja. En, en gelukkig dat hij wel weer commentaar geeft op tv. Ja, ja, ja hij zit ik, er gewoon Ik ben er mee. blij mee, eerlijk gezegd. Weet je trouwens hoe het met de renners gaat? Ja, nou ja, twee memorabele momentjes uh, zojuist. Uh, het eerste moment was het lekker rijden van de man die ik als groot favoriet heb uh, bestimpeld, uh, Philippe Gilbert. Hij werd teruggebracht door een ploegmaat, uh, de Belg Kevin de Weert. Het tweede moment was een uh, toeschouwer die met een bocht uh, dacht eventjes over de weg te gaan hangen. Een beetje reclame maken voor wat ik zag was Amadeus Maastricht. Ik denk dat ze die man maar even moeten afvoeren, want uh, het was bijna Mark Cavendish die onthoofd werd. Die kon net op tijd uh, bukken. Maar ja, dat soort uh, idiote trucs moet je niet uithalen langs het parcours. Blijf gewoon achter die hekken. Geen gekke dingen doen. Ronald, Ronald van de Geer is weer terug. De pauze is voorbij. Ado-Ajax, Ronald. Ja, al tien minuten bezig in de tweede helft. Bij Ajax, Boerichter in het veld gekomen voor Schöne. 1-0 e is het nog altijd voor Ado. En de opwinding die op de achtergrond hoorbaar is komt omdat Poepon in kansrijke positie is gebracht door Van Duinen. Diepe bal van achteruit, Ajax tast mis omdat Van Duinen de bal doorkopt. Uiteindelijk komt Poepon niet tot score omdat hij in het strafschopgebied goed verdedigd wordt door Alderwereld. Maar het is de tweede keer dat Poupon zich voorin meldt. Al eerder een schot dat aangeraakt was en net naast de goal van Ajax ging ook. Ajax heeft iets gedaan in de tweede helft. Boerrichter de invaller eigenlijk vanaf de aftrap vanaf links. Met een bal naar binnen en een schot dat gepakt werd door Swinkels. En ook Babel heeft al een keer in de handen van de Ajax -goalie, of de Ado-goalie geschoten. Nu een voorzet van Boerrichter die onschadelijk kan worden gemaakt. Uiteindelijk omdat er geen enkele Ajax hier echt krachtig kan, kan koppen. Er wordt wel gekopt door Lukoki. Maar dat stelt niet zo heel veel voor. En zo overleeft ADO dus nog altijd in dit stadion waar geen Ajax-supporters overigens zijn. Het staat 1-0 voor Ajax. De vroege goal van Tommy Bogensdijk is tot nu toe de enige. Vlagklachten, uh, vragen, complimentjes uh, over wat u hoort en ziet in de media. Kunt u kwijt op ons antwoordapparaat. 035-677-6001. Hele week staat dit nummer tot uw beschikking.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 Nou, het ik kijken op zondagavond naar boers vrouw En ik zie zulke mooie vrouwen die reageren op een boer... waarvan ik denk, nou ja, het is niet uh, het mooiste stuk van Nederland. Waarom reageer ze erop? En wat mijn vraag is aan Yvonne Jaspers, heeft zij daar ook in de gaten? en moet eerlijk zeggen dat ik me een beetje genept voel. Omdat ik denk dat die vrouwen dat gewoon doen om in de uitzending te komen. Mijn vraag is waarom dat er nu vanavond om half zes Jan Smit op Nederland 1 staat, terwijl dat daar nog Studio Sport zou moeten uitgezonden worden. Ik zou graag willen dat er op een gegeven moment als er op Teletext Studio Sport staat, dan geen Jan Smit gezien is. Goed goedemiddag. Ik heb een vraag wat mij opvalt. De hele week is op de televisie het programma Goede Tijden, slechte tijden. Dat begint om 8 uur en is om half negen afgelopen. Eén dag is een uitzondering en dat is de vrijdag. De vrijdag beginnen ze altijd om tien over acht pas en het is pas om twintig voor negen afgelopen. Helaas begint om half negen op Nederland 1 flikken Antwerpen. Heel goed programma. En je mist de eerste tien minuten, mis je altijd, omdat het goede tijden slechte tijden zo lang duurt. Dan kunt u zeggen, dan moet u eerder afkijken, maar dan krijg ik ruzie mevrouw. Waarom valt mij op? Alleen maar op de vrijdag. Dank u. Goeiedag wel even over de volgende zaak. Ik heb uh, net als miljoenen anderen naar het nos verkiezingsspectakel gekeken. En wat mij is opgevallen, dat is dat bijna alle verslaggevers en presentatoren naar aanleiding van de uitslag op die avond voortdurend het begrip, het Engelse begrip, call gebruikten. Nou, ik vind dat zeer onjuist, omdat uh, ja, vele kijkers en kijkers zullen dat uh, begrip Kennen. Waarom niet gewoon zeggen: het is niet te voorspellen, want men ligt kop aan kop. Waarom steeds die Engelse termen? Ik uh, wil hier graag een punt van maken. Max Antwoordapparaat 035 677 6001. We gaan wat dieper in op de vraag van de meneer... die zich stoort aan Engelse woorden in de media, bijvoorbeeld. VVD, PvdA, het is echt too close to call. Het kan straks weer anders zijn. Dat het natuurlijk ook nog too close to call is. Inmiddels wordt er gemeld dat met nog één kiesdistrict te gaan... Rick Santorum weer met vier stemmen voorstaat. Hier is de term too close to call voor uitgevonden... Zo is dat in de die uitgevonden. En daar, daar komt hij ook uh, vandaan. Too close to call. Of zoals Ferry Mingelen zei, uh, too close to call. Dat kan ook, dat je zo'n combinatie maakt. Ik ga er eens over praten met Nicoline van der Sijs, historisch taalkundige van het Meertens Instituut. Dag mevrouw van der Sijs. Goedemiddag. Klopt het gevoel van de vragensteller? Komen die Engelse termen als uh, cliffhanger, soap, trailer, uh, live... Uh, veel, veelvuldig voor en kan het kwaad? Uh, nou, over hoe vaak ze voorkomen, daar heb ik een keer een telling voor gemaakt. Uh, in de kranten. Uh, in 1994 en in uh, dit jaar, in 2012. En daaruit bleek dat het wel toeneemt. Uh, in 1994 was 2,3% van de woorden ontleend aan het Engels. En in 2012 3,7%. Maar ja, dat is dus nog steeds heel erg weinig. Uh, we hebben dus over minder dan 4 woorden op de 100. Gemiddeld. Uiteraard. ja, Maar er zit wel een, er zit wel een soort van uh, progressie in... die ons uh, over decennia uh, toch uh, aan het Engels kan helpen. Nou, decennia, als het in dit tempo doorgaat... hebben we het over Even. honderden jaren, volgens mij. Honderden jaren. Ja, uh, maar goed. Uh, uh, en dat hangt dus erg af van hoe de uh, situatie tegen die tijd is. Want blijft het Engels, de cultuurtaal... Uh, blijft dat uh, uh, belangrijk uh, in de internationale communicatie? Dat is natuurlijk de vraag. Wie weet, wordt dat China met zijn opkomende economie. Ja, dan... Ik noem maar wat. Ja, uw, uw woorden worden ondersteund door een helikopter die aan het dalen is, die boven de, de wielkoers hangt. Dat u niet denkt van, wat zijn dat voor vreemde geluiden op de radio? U zei net 2,3 woorden uit het Engels in 1994 en 3,7 anno nu. Dan is wel de vraag, zijn dat dezelfde woorden die, die blijven of slijten er ook woorden weg? Jazeker, dat is interessant. Het is goed dat u dat vraagt. Uh, daar is ook onderzoek naar gedaan en het blijkt dat een derde tot de helft van de Engelse woorden uh, na enige tijd uh, voorkomen verdwenen is. Er komt dus een nieuwe ja, bij. Voor, hebt u daar nou een voorbeeld? Ja, nou ja, dat zegt ons weinig. Maar bijvoorbeeld het woord als deadlock dat zegt me ook niks. Of downhearted, dat is in het verleden wel gebruikt. Maar dat hoor je echt nooit meer. Ja, blijft u even aan de lijn, mevrouw Suijs. We gaan even een goal halen in het Zuiderpark. Ajax komt op 1-1. Ryan Babel zet de aanval zelf op en rondt hem ook af. Speelt de bal naar de rechterkant van Rijn. Geeft een lage voorzet. En dan Omeru en Wormgoor de fout in. Raken allebei de bal verkeerd in de doelmond. Swinkels staat er ook nog bij. En dan komt de bal voor de voeten van Babel. En die twijfelt geen moment. Zet de ploegen in balans. 1-1 is de nieuwe stand. na 62 minuten in Den Haag. En het Zuidenpark heet vandaag de dag Kiosera Stadion. En het staat niet meer. Prachtig achter de Erasmusweg in de Den Haag, in die mooie groene omgeving daar. Het staat aan de snelweg bij het Prins Klausplein. Dat zijn de nieuwe tijden die van Aad Mansveld zijn al lang voorbij. Het voetbal bracht ons corner, bracht ons outside, mevrouw Sijs. bracht en ons het... free kick. Ja, exact. En ook het woord voetbal zelf is uit het de Engels ontleend... Uh, althans, ja. uh, onder invloed van voetbal, de huidige betekenis gekregen. Dus inderdaad, ook heel veel sporttermen komen uit het Engels. Maar die worden toch ook heel veel vervangen door Nederlandse termen. Ja, maar verslaggevers op de radio, de Jan Cottaars, de Herman Kuiphoff, spraken nog wel met die termen ons uh, toe, hoor, als uh, kijkers en luisteraars. Klopt. Maar... Ja. Maar het wordt dus toch uh, wel. Minder is het erg? Het vervangt ja. elkaar. Oké. Maar op tafel blijft nog even de, de, de slotvraag, uh, de hamvraag... Of, of het erg is, vervelend, of het überhaupt erg is. Uh, nou, het is niet erg. Het enige is dat uh, uh, bijvoorbeeld in de reclame... ook veel Engels gebruikt wordt. En daar is van bewezen dat mensen het niet begrijpen. Net zoals dat wat deze meneer vroeg over dat too close to call... van waarom gebruiken ze dat, mm. want dat begrijp ik niet. Uh, dat blijkt ook uit reclameslogans. En ja, dan is het uh, uh, niet erg, maar het is ook dom, want het heeft natuurlijk weinig zin om reclame te maken uh, op een manier die mensen niet begrijpen. Nee, je wilt als reclamemaker, als verslaggever, als uh, journalist de mensen uh, iets voorzetten wat ze in één, één klap uh, kunnen begrijpen. Denk daar daar hebt wel. u volstrekt gelijk in. Ja. Maar ondertussen is de conclusie wel, de verengelsing in de Nederlandse taal is niet zo erg als het wel lijkt. Ik hey, dank u wel, mevrouw Nicolien van der Sijs van het Meertens Instituut. Jules van der Wart. Jules, er komt een zonnetje bij. Het ziet er goed uit op het parcours. De stemming is natuurlijk fantastisch. De vlaggen wapperen, de mensen zijn er. En wie zie jij? Nou, het is bijzonder. Ik ben in een skybox en uh, in een VIP-ruimte. En het is een en al luxe. Ik zie je allemaal merken. Daar ga ik het niet over hebben, maar die betalen grof natuurlijk om dit allemaal te regelen. En ik zit bij een tafel met twee... Uh, ja, het is echt Nederlands. Er zijn twee mensen die ooit de Tour de France hebben gewonnen. Dat zijn uh, Jan Jansen, die we net als gast hadden. Die zit aan tafel. En naast mij is Joop Zoetemelk. En Joop Zoetemelk, met alle respect... maar het is 27 jaar geleden dat je wereldkampioen werd. Het wordt tijd voor een nieuwe, denk ik. Het wordt zeker een tijd voor een nieuwe jaar, want na, na, na 27 jaar, ja, dat is wel een lange tijd. Maar of hij er dit jaar gaat komen, dat moeten we nog afwachten natuurlijk. We hebben onze twijfels, maar het kan. Het kan je inderdaad. Je weet nooit hoe de koers loopt. Toen ik 27 jaar terug wereldkampioen werd, hebben ze mij ook niet ingeschat, dus ik werd het wel. Nee, het, was een, het was een mooie ontsnapping, hè, destijds? Het was zeker een mooie ontsnapping, maar voordat de koers gelopen was, was ik geen favoriet. En we hebben nu ook niet een echte favoriet, maar ze kennen wel iemand wereldkampioen worden natuurlijk. Knap van gisteren, van Marianne Vos, die het dan uh, favoriet is en ook presteert. Dat, dat is echt heel bijzonder. Wie zou vandaag uh, ja, kans hebben zijn van de Nederlanders? Nou, ja, van de Nederlanders, ik zie niet echt uh, direct een kans hebben. Je moet er gewoon kijken hoe de koers loopt. En de Nederlander die in een goede positie zit en die in de finale nog goed is, die niemand ervan uh, van profiteren. En uh, ja, als, als ik zo zie zitten, hè, mijn glaasje wijn, uh, diner, lekker eten. Is, is dit het luxe leven van een oud prof? Nou, het is, uh, ik kan het zo wel zeggen, ja, want het, is, uh, het komt niet elke week voor. Het komt in één keer in uh, ja, 27 jaar gestopt en het is de eerste keer dat ik op dit uh, diner terecht gekomen ben. Echt serieus? Nooit, nooit in een ander land, ook in Frankrijk of in België? Nee, het is de eerste keer na, na die 27 jaar dat ik hier een uitnodiging heb bij de UC. Maar je bent nog wel heel erg betrokken ook bij het wielrennen. Je doet nog steeds wat voor de Rabobank. Uh, wat is jouw rol tegenwoordig? Nou, ik doe het uh, al, al vier jaar niks meer bij de Rabobank. Dus, ik dacht dus, dat je uh, nog wel eens in een auto reed of zo? Nee, nee, nee. nee. nee ik ben gewoon... Uh, ja, gepensioneerd en ik ben gewoon rustig thuis. Wat, wat is het mooie van zo'n dag? Is dat toch weer gewoon gezellig met Jan Jansen zitten en andere mensen praten over wielrennen en genieten en terugkijken in het verleden? Nou, dat, dat is zeker een gezellig punt en ook, ook de wedstrijd zelf. Je ziet dan weer een keer uh, het parcours, wat, wat de mensen er allemaal voor doen en wat de renners er zeker allemaal voor doen om dit te organiseren en de, ja, deze wedstrijd tot een goed einde te brengen. Ik sprak net met de organisator. En die zei, ja, het is vijf keer zo groot als 14 jaar geleden toen het in 98 was. En dan hoor ik ook dat ze naar Duba gaan of dergelijke. En die willen het nog weer groter maken. Wielensport, zeker komt ook door die Engelsen. Is alleen maar mooier internationaler geworden, denk ik. Hè? Ja, het is steeds groter geworden en steeds internationaler geworden. En steeds, ja, met met, met, met al wat er omheen is, deze, deze VIP-beweging, dat, ja, dat is gewoon geweldig wat ze hier allemaal doen. Wat heb je al gegeten vandaag eigenlijk? Nou, we zijn met, met, met het uh, entree begonnen. Het is een, uh, een zalpje, een gelookte zalpje. Wat komt er nog meer bij? Dat Wat moet nog afwachten, deel. dat weet ik nog niet. Eet smakelijk verder. Dankjewel. dankjewel. Bon appétit! <tus> Dat was Joop Zoetemelk, inderdaad, onze laatste wereldkampioen. 85, Jo. Uh, Geweldig. Durf, durf ons geld niet te zetten op een nieuwe Nederlander vandaag. Nee, maar even nog over die Joop Zoetemelk. Ik weet niet of je het hoort, maar het verschil met de Joop Zoetemelk van vroeger. Hij heeft een nieuwe liefde gevonden. Uh, die man is totaal anders. Je maakt hem spraakzaam ook. Ja, vorig jaar is er een, een boek van hem verschenen. En, en, en op een of andere manier ja, is er een andere Joop Zoetemelk opgestaan. Prachtig. Ja. En uh, voor Joop Zoetemelk ging het over verengelsing in de Nederlandse taal. Uh, het is allemaal niet zo erg. Er komen wel meer, meer Engelse woorden hierin. Er vallen wat af, maar het, in totaal neemt het toe en toch valt het reuze mee. Zijn mevrouw van der Seijs van het Meertens Instituut. Hoe zit dat in het wielerjargon? Welke woorden leen jij uit, uh, nou, misschien wel uit Vlaanderen? Ja, vla de, de vervlaamsing uh, van het wielerjargon, dat, daar is wel sprake van hoor. Verachteren, mechanieken, roleren, dat soort dingen. Ja, zijn bijna ook eigenlijk wel gewoon Nederlandse woorden. We begrijpen allemaal waar het over gaat. Kijk, en uh, natuurlijk de Amsterdamsing uh, kwam er vroeger met Gerry Kneteman. Die had natuurlijk ook alle uit het hol kletsen. Je weet het, dat, dat soort uh, uitdrukkingen. Maar dat hoor je tegenwoordig niet zoveel meer, maar... We nee. proberen het een beetje te vermijden, hoor. Nou oh ja, voor, mecha voor mechaniek hebben we natuurlijk het mooie woord mechanicien. Ja, dat is allemaal ja dat de, de, Vlamingen, en de Vlamingen willen dat Frans niet nee, gebruiken. Bedacht. Dat is het mooie ervan. En dan uh, gaan, gaan wij schipperen en dan uh, ja. zetten we ons oudste woord opzij... en dan pakken we er een uit Vlaanderen bij. Precies, mechaniekig. Het, het is niet erg. Als we maar blijven begrijpen wat het jargon voor ons gewone oren betekent... Hè? Exact. Daar, daar, daar komt het op Je neer. moet het duidelijk kunnen maken, zeg, daar hoe, gaat het al om. Hoe komt het dat jij ook romanschrijver bent? <laughs> Want ja. jij hebt halverwege de heuvel uitgebracht. Wanneer was het? Halverwege juni, hè? Ja. Beetje, ja. Ja, Hier in Maastricht, uh, dat, dat was ook wel ja. mooi. In een kerk, uh, prachtige locatie, presentatie ja. gehad. Ja, ik, be, ik ben daar al heel lang mee bezig. Um, nou ja, ik heb het er net over gehad dat ik begonnen ben als schrijvend journalist. Dus schrijven is wel iets wat ik leuk vind. En ik ben 15 jaar geleden begonnen uh, met het idee van... ik wil ooit nog eens een keer een echte roman schrijven. En dan geen wieleroman, geen, geen uh, biografie of wat dan ook. Nee, echt gewoon een, een fictie. Ja, maar dan moet, je ook, dan, dan moet je ook een verhaal verzinnen. Ja, en dan moet je een verhaal verzinnen. Ja. En, en ja. ik heb wat uit de, de familiegeschiedenissen geput. Ik wou zeggen, het zal wel voor een deel ook uh, toch... Nee, autobi echt? autobiografische tinten hebben. Ja, nee, het, er zitten flarden in van, ja. van dingen die ik me kan herinneren ja. van vroeger. Het opgroeien in de mijnstreek in Hoensbroek. Ja. Hè, toen de mijnen nog open waren. Dat, dat komt er wel allemaal aan voor. Natuurlijk, het wielermilieu raakt het ook wel een beetje... Uh, maar uiteindelijk is dat boek ontstaan. Vijftien jaar geleden ben ik ermee begonnen. Ik heb het heel lang weggelegd omdat ik dacht het komt nooit af. En ik heb het veel te druk. En twee, drie jaar geleden ben ik opnieuw begonnen met schrijven. En toen ging het ineens heel snel. En dan heb je, dan heb je dus een, tussen het kaft en kaft heb je ineens een, een roman op tafel liggen. Maar nog even vragen, het gaat ook over de moeizame relatie van een jongen met zijn ouders. Ja, en dat is dus ook weer niet toch er hier, autobiografisch. Er zit hier een gefrustreerde verslaggever tegenover nee. mij die uh, de problemen van zich af wil schrijven. Je mag erover praten als je wilt. Ja. <laughs> iemand die het boek gelezen had, een, een, een, een, ja, iemand die ik goed ken, uh, die ook in dat vak zit, die zegt ja. tegen mij van... Uh, goh ik heb wel medelijden met je. Ja. Uh, wat triest eigenlijk, die jeugd. En toen zeg ik van, ja, maar het heeft niets met mijn jeugd te maken. Want mijn jeugd was erg gelukkig. Uh, sterker nog, op de presentatie zat mijn vader... tegenwoordig een wat breekbare oude man. Uh, moeizaam ter been, uh, die zat daar. En mensen keken hem toch een klein beetje met schuine ogen aan. Zo van, nou, is dat nou die vervelende man? Die nare man in dat boek. Dus ik heb maar toen even duidelijk gemaakt dat, dat niet dit een vader. heel ander mens was. Ja. Ja. Zeg, uh, ik zei net al, wat was je, 54? Ja, ja, 54. Uh, zijn er dan nog wensen? Of zeg je, nee, de, de, dit leven is te mooi om vaarwel wel te zeggen. Het werkzame leven. Ja, dit, ik, ik, ik zou er niet mee willen stoppen. Er werd ook wel eens aan mij gevraagd, van, nu je zo'n roman hebt geschreven... betekent dat het einde? Nee, maar betekent dat bijvoorbeeld het einde van je radiowerk? En dan denk ik, van nee, waarom zou ik? ik? Ik vind het veel te mooi de dingen die ik op dit moment doe. En zolang ik het schrijven erbij kan blijven doen, want ik ga inderdaad daad wel ook door met schrijven uh, wil ik dat op die manier doen die combinatie is echt uh, mooi het is ook het verschil tussen het vluchtige want ben eerlijk hè, radio is vluchtig en, en iets wat beklijft. en zo'n roman ja daar hoop je van dat het over tien jaar over twintig jaar over dertig jaar dat het nog steeds gelezen wordt aan de andere kant wat jij, wat jij hebt mogen verslaan met de kampioenen ja dat blijft dat gaat ook het archief in en dat komt ook over twintig jaar nog tevoorschijn en dan kom je in het rijtje wat we net hebben laten horen te beginnen bij Jan Cotard tot en met Theo Komen. Ja, en dat besef je nooit op het moment nee. dat je het doet. En dat is misschien wel goed ook. Ja. Jij gaat nu uh, terug naar de, de commentaarpositie, ja, hè? De ik cabine. Want hollen we op een... Jij moet hollen, want... Uh... Ja, zometeen wenken de collega's van Langs de lijn je, en die willen graag weten hoe de stand van zaken is. je ziet dat ze gewoon wachten met koersen, Peloton, vier minuten daarvoor, een kopgroep van elf man, niks aan de hand in En Peloton maakt zich helemaal geen zorgen over die gasten die vier minuten weg zijn. Maar ik zou, Kevin Diffen werkt zich helemaal uh, het leblazerus. Ja. Prachtig. Nou, aflopen zometeen uh, bij Langs de Lijn, maar dat wordt een lange zit... tot later deze middag, eind deze middag. Veel voetbal tussendoor, onder andere Ado Ajax, vanaf uh, half 1 al begonnen in het Kyocera-stadion. Ik wens u een prachtige vervolg van deze zondag. Hé, hey, We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse Radio. Uit en is het 12 graden. Nou, hier gaat geloof ik niet alles goed. Uh, binnen is het in elk geval zoveel graden. Goedenavond. De perstribune is een programma van Max.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 Welkom bij Lexus. Dit is Radio 1.